Over de vorming van een Paars Plus kabinet. Dat is de uitkomst van verkennende gesprekken die informateur Cenk Winning heeft gevoerd met de fractievoorzitters van VVD, PVDA, D66 en GroenLinks. Maandag brengt Cenk Winning verslag uit aan de koningin. Volgens VVD-leider Rutte zijn er nog steeds grote verschillen tussen de partijen, maar is er nu wel een basis voor onderhandelingen. D66-fractieleider Pechtold denkt dat de partijen er samen wel uitkomen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 Kuimeltje is een straatjochie uit Rotterdam... dat de vreselijkste dingen meemaakt op zoek naar zijn vader en moeder. De musical gaat in november in première. In Rotterdam is de proloog van de Tour de France gewonnen... door de Zwitser Fabian Cancellara. De proloog, een individuele tijdrit met start en finish op het Zuidplein... was zo'n 9 kilometer lang en voerde onder meer over de Erasmusbrug. Van de favorieten voor de eindzegen eindigde Lance Armstrong op de vierde plaats... Alberto Contador op de zesde... Tyler Farrar op de zevende en Levi Leipheimer op de achtste plaats. Beste Nederlander was Niki Terpstra. Hij werd zestiende. Fabian Cancellara start morgen in de gele trui. Er waren meer dan 400.000 mensen naar Rotterdam gekomen voor de toerstart. Het weer. Vanavond nog enkele onweersbuien in het oosten en noordoosten. Verder bewolkt maar droog. Vannacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het wordt dan 14 graden en lokaal is er kans op misbank. Morgen is het overal droog bij 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS van. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Groove Empire.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 We'll Het zonnige ritme van de zomer. Uit de jaren tachtig. Uit de jaren negentig. Grootste is van nu. Zet je radio in het zand, Voor zon Zee. en heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort.